Raymond Seree met het NOS-journaal. Het gaat met de bouw. Het aantal bouwvergunningen dat vorig jaar werd afgegeven is met 50% gestegen... ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Het is de eerste stijging sinds het begin van de crisis in 2008. Vooral projectontwikkelaars, investeerders en makelaars willen koopwoningen bouwen, zegt het CBS. De vraag van woningcorporaties naar nieuwe huurwoningen groeide vorig jaar vrijwel niet. De rechtbank in Arnhem heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van anderhalf tot twee jaar. De drie hebben honderden schapen gestolen uit weilanden in Noord-Brabant en Utrecht. De man die tot twee jaar is veroordeeld is volgens de rechter ook nog schuldig aan heling van landbouwvoertuigen, hennepteelt en verboden wapenbezit. De schapen werden s'nachts gestolen in de periode van juli tot en met september 2012. De diefstallen hebben volgens de rechtbank geleid tot veel onrust onder schapenhouders omdat ze hun dieren in de wei moeilijk tegen dieven kunnen beschermen. Bij één boer werden bijna 200 schapen weggehaald. De demonstratie die actiegroep ProPatria morgenmiddag zou houden in Gouda gaat niet door. ProPatria zou bij het gemeentehuis tegen fundamentalistische moslims protesteren. De organisatoren zeggen op de eigen Facebookpagina dat dit is afgezien van de betoging omdat ze zijn bedreigd. Het stadsbestuur hield rekening met een tegendemonstratie. Ook zou extra worden gesurveilleerd bij de drie moskeeën in Gouda. Het extreemrechtse pro-patria demonstreerde eerder tegen fundamentalistische moslims. Een protest in de Haagse Schilderswijk liep uit de hand toen jongeren uit de wijk stenen gooiden naar de betogers. De internationale wielerunie UCI gaat de vergunning van wielerploeg Astana opnieuw onderzoeken. De ploeg uit Kazachstan is de werkgever van tourwinnaar Vincenzo Nibali en de Nederlanders Lars Boom en Libe Westra... Afgelopen jaar kwam de ploeg in het nieuws door meerdere dopinggevallen. De UCI vindt dat er te weinig maatregelen zijn genomen om nieuwe gevallen te voorkomen. En dan het weer: droog, vrij zonnig, tot 8 graden. Morgen vooral smiddags regen. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Bunschoten, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Duivendrecht en de Alfred Rij, 2 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevenlaken, 2 kilometer. En de N239 Nieuwe Niedorp-Medenblik is in beide richtingen tussen Winkel en de aansluiting met de A7 afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 You'll pay my bill. See, they want them by my pride. But that just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 Het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet meer weet waarom je eindelijk leeft.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 I uh -huh. www.zfmzandvoort.nl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 Our safe to shore Though the truth may vary this Ship will carry on body is safe to shore 106.9 ZFM When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet